Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De eerste twee gestolen schilderijen uit het Westfries Museum had het Oekraïne-referendum kunnen beïnvloeden, zegt de directeur van de Oekraïnse geheime dienst. Volgens hem had het nieuws Nederlanders positief kunnen stemmen. De dienst besloot de ontdekking een dag voor het referendum stil te houden. om de zoektocht naar de andere werken niet in gevaar te brengen. In Oekraïne zijn inmiddels vier doeken uit het Westfries Museum teruggevonden. Die werden elf jaar geleden samen met twintig andere werken gestolen.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 de schuiven van de microfoon nog dicht stonden heb ik dat even natuurlijk geoefend want dat ik krijg je normaal niet heel gemakkelijk je mond uit HCD heet Simply Beautiful Collection Nummer 2 alweer, Eén heb ik niet maar we gaan wel genieten van nummer 2 het is Originele Piano Instrumentalis ja, nou dan weet je in ieder geval wat je te wachten staat weer de playlist lezen dan kan dat via peacefulradio.com EU. Daar kan je in alle andere playlist terugvinden. Ik wens je veel luisterplezier. In my arms, rains will...